De VN-veiligheidsraad praat vanavond over het bloedbad. Daar kwamen vrijdag zeker 116 mensen om bij beschietingen. Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de raad het geweld veroordeelt. Maar Rusland wilde eerst meer informatie van het hoofd van de waarnemersmissie in Syrië. Dat is nu geregeld, zeggen diplomaten. Algemeen wordt aangenomen dat de beschietingen het werk zijn van het leger van president Assad. VN-resoluties waarin wordt opgeroepen tot hardere actie zijn tot nu toe tegengehouden door Rusland en China. Een oud-commandant van de Somalische terreurgroep Al-Shabaab zegt dat er in Nederland slapende terreurcellen zijn die aanslagen voorbereiden. Een BBC-verslaggever heeft in Somalië met de oud-commandant gesproken. De man zegt dat er ook slapende cellen zijn in Groot-Brittannië en in Amerika. De strijder is overgelopen naar het Somalische regeringsleger. Het VPRO radioprogramma Bureau Buitenland, dat over de terreurcellen berichten, heeft geprobeerd om met de oud-commandant van Al-Shabaab te spreken. Dat is niet gelukt, maar volgens Somalische journalisten heeft de man eerder al betrouwbare informatie gegeven. Al-Shabaab streeft in Somalië naar een streng islamitische staat en vecht al jaren tegen het regeringsleger. Duizenden mensen zijn daarbij omgekomen.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 hier voor al hier op zien van Zandvoort. We zijn begonnen met de CD Sketches of Innocence van Asher Queen. Die 23 juni aanstaande komt optreden in de Oude Kerk in Naaldwijk aan het Willemineplein. Begint om 8 uur. Prijs kost 25 euro en je kan je opgeven via 0174627955. En, uh, of via de website natuurlijk mananocho.nl Mananococcia, zo spreek ik het maar even uit Goed, dat wordt een hele happening natuurlijk Het, uh, uh, het, het is allemaal de gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de spiritueel lichthuis Mananococcia in Nauwantwijk op de achtergrond hoor je Eventier met dit idee Dream Joyce voor het label Phoenix Muziek. Verluister plezier voor deze aflevering Peaceful Radio 779 uur 2. Ja, aba ocho si Om het een stukje is, als het Nieuw Earth Records tot ons gekomen via Oshop.nl En dan heb ik het over de CD Essential Touch. is een verzamel-CD van verschillende artiesten. Body, spirit, wellness, music, zo noemen ze het allemaal zelf. We gaan afscheid nemen met de CD Reiki. Hard to Heart van Grollo en Capitanata. Muziek van uh, het label Oriade Music valt onder de categorie Healing Music. Mijn naam is Ben of en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio hier op ZFM Zonvoort. Op zfmzandvoort.nl, daar kun je de programma in ieder vinden. En dan vind je natuurlijk de website peacefulradio.eu. Tot de laatste informatie. Dag.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 Zijn zijn broer en zijn schoonzus meldt het persbureau Belga. De twee slachtoffers zouden in levensgevaar zijn. Volgens getuigen begon de man te steken op een familiefeest tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Hij is spoorloos.